Tot 90 kilometer per uur. Pas in de namiddag neemt de wind af en trekt de regen weg. Het wordt 9 graden vandaag. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar. Op. Gooi je als ik voel de ik ga, ik ga, ik ja, ik jij je ga, persoonlijk dat het te ik mijn hand op. Mijn op. Als ik ik ik ga, mijn ik ik www.zfmzandvoort.nl Bye. The signs are everywhere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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Charlie Hebdo ligt vandaag ook in de Nederlandse kiosken en boekhandels. Er zijn voor heel Nederland 500 exemplaren beschikbaar. Het tijdschrift dat gisteren al te koop was in Frankrijk ligt onder andere bij sommige vestigingen van ACO. Volgens de Telegraaf hebben de verkooppunten gisteren bezoek van de politie gekregen. De agenten wilden weten hoe laat de zaak openging en hoeveel exemplaren er verkocht werden. Of Charlie Hebdo daadwerkelijk in de kiosken komt te liggen is onduidelijk. Bij veel winkels zijn de exemplaren al gereserveerd of zijn er wachtlijsten. Premier Rutte heeft tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs gisteravond beloofd dat de voorbereiding en behandeling van antiterreurwetgeving wordt versneld. Het gaat om maatregelen die al voor de aanslagen door het kabinet waren aangekondigd. Die wetgeving maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken en uitkeringen en huisvesting te weigeren. Een 21-jarige Amerikaan moet 20 jaar de cel in... omdat hij van plan was om zich aan te sluiten... bij de terroristische groepering Ansar al-Sharia in Jemen. Shelton Thomas Bell heeft bekend dat hij materiële steun heeft gegeven... aan de terreurgroep en een minderjarige heeft geronseld voor de jihad. Samen zijn ze naar Jordanië gegaan. Het is onduidelijk of ze ooit in Jemen zijn geweest. In november 2012 werden hij en de minderjarige door Jordanië aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Als Bell's straf erop zit, komt hij voor de rest van zijn leven even onder toezicht te staan. Er komen vervroegde verkiezingen in de Spaanse deelregio Catalonië. Dat heeft leider Arthur Maas van de regioregering bekendgemaakt. Maas wil graag dat Catalonië onafhankelijk wordt. Hij sprak gisteren met Junqueras, een andere prominente politicus die voor autonomie is. Waarschijnlijk willen de twee politici de verkiezingen gebruiken als een soort referendum over de kwestie. Op 27 september gaan de Catalanen naar de stembus. Het weer.